5 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Iraanse president Rouhani heeft de holocaust een misdaad van de naties tegen het Joodse volk genoemd. In een interview met CNN werd hem gevraagd of hij accepteerde dat de holocaust was gebeurd. Zijn voorganger, Ahmadinejad, ontkende de holocaust. In het interview zei Rouhani dat hij geen historicus is... en dat het aan historici is om de omvang van wat er precies is gebeurd te bepalen. Daar voegde de Iraanse president aan toe... dat alle misdaden tegen de menselijkheid die zich in het verleden hebben afgespeeld... waaronder de holocaust, laakbaar en verwerpelijk zijn. Het maakt geen verschil of het een joods, christelijk of islamitisch leven is. Dat is voor ons hetzelfde, zei de president.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 Het weer, kans op nevel en mist. Overdag kan het in het noorden even regenen. In het zuiden schijnt soms de zon. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS -journal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Robert Smit en Leon Mastik.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 En wilt u reageren op onze uitzending? Dat kan. Bel dan naar ons gratis telefoonnummer 0800-1121. Of twitteren kan ook. Dat kan met de hashtag WNLNacht. En wilt u ons volgen online? Dat kan ook. Op Twitter vind je ons onder de, herst of onder de uh, WNL Nacht. Ja, uh, we hadden het aan het einde van het van uh, vorige uur al over... met uh, Robert Blokland, het Nederlands Filmfestival... want de Nederlandse filmliefhebber die kan uh, zo hard niet op op dit moment, denk ik. Nee, nou, filmkenner Robert Blokland die heeft het Nationaal ook eventjes gehoord. Robert, daar ben je nog, hè? goedemorgen. Goedemorgen, hi. Nogmaals, ja, laten we eventjes verder gaan waar we zijn gebleven net. We hebben het over Robert M. gehad. Niet als eerste gekozen, want het is een, een spraakmakende film... Um, nou, laten we dan eventjes positief zijn... en uh, verder gaan met een, een Nederlandse feel-good comedy film... zoals dat zo mooi heet. Ja, klopt inderdaad. Chez Ja. Dat is een uh, film van Tim Oliehoek, de regisseur van Vet Hart... en Spion van Oranje, een redelijk jonge regisseur en hij had een grote droom om een komedie uh, ja, te maken in de Amsterdamse nicht te zien. En dat heeft hij dus gedaan met een, met een vrolijk verhaal over een groep vrienden die in een oud café Chantant elke avond zitten. Alleen wanneer het café door financiële problemen moet sluiten, dan besluit zijn roof te plegen op een groot juweel. En dat doet ze tijdens de Gay Pride. En dat levert heel veel kluchtige situaties en scènes op. Met hoofdrollen van Alex Klaas, Thomas Acta, Isa Roes, een enorme kast van uh, allemaal grote namen. Ze Zij zijn aan verbonden. Nou, heb jij hem al, al gezien. Wij hebben een een klein stukje gehoord. Jongens, het bier is op. Het is het laatste vust. Als het zo doorgaat, Bertie, dan moet het pand geveld worden. Oké, okay, ik zal heel eerlijk zijn. Ik heb geld nodig. Heel veel geld. Ja. Wordt er in deze film met de Amsterdamse homo gespot? Nee, nee niet gespot. Absoluut niet. De makers zijn zelf ook homoseksueel. Tim Oliehoek en uh, schrijver Frank Houtappels... die ook Goois vrouwen geschreven heeft... Dat is de grootste hit geweest in Nederland, in principe de bioscoop van de afgelopen 20, 25 jaar. Dus er wordt niet gespot, het is meer een, meer een hele eerlijke hommage. Hij is wel enorm kluchtig af en toe. Maar het is eigenlijk een film waar, waar uh, homoseksualiteit niet het grote issue meer is. Het zijn wel allemaal homo's, dat we het gewoon in de homo's zien. Maar er wordt niet de nadruk op gelegd. En dat zie je meer in de bioscopen. Je hebt ook bijvoorbeeld La Vida Del gehad, de film die de Gouden palm gewonnen heeft over een leftisch meisje. En dan zie je het ook dat er heel gewoon over gedaan wordt. In dat opzicht is de emancipatie in de bioscopen uh, wel redelijk voltooid dit jaar, denk ik. Ja, over emancipatie gesproken. Het thema van dit jaar is naakt. Ja, klopt inderdaad. Uh, ter ere, mede ter ere van Sylvia Christel... Ja. die vorig jaar kankeroverleden is. Het is dus een enorme hommage aan haar uh, op het filmfestival. Uh, de vrouw van Emmanuel uiteraard, die daar wereldberoemd mee geworden is. Eigenlijk nooit meer dat stigma van, van pornoactrice uh, overtroffen heeft. Net. Ook wat ze ook deed. deed theater en ze heeft documentaires gemaakt. En wat ze, ze deed was mild pikant, hè? Wat zeg je? Mild pikant was het eigenlijk wat ze deed. Ja, maar goed, als je dat nou terug ziet, dan denk je van. Jongens, dat we ons daar zo druk over maakten. Maar toen, toen stonden de rijen echt. Uh, mensen stonden in rijen voor de bioscopen. En die film die heeft, geloof ik, uh, tien jaar gedraaid in, in, Amsterdamse, in Amsterdamse zalen. Dus het is wel een icoon. En ze heeft nooit een gouden kalf gehad. Zij is ook al wel kritiek op geweest. Ja. Uh, geen geen Europrijs. En nu is het te laat. Maar ze komen wel met een hommage. En ja. ze draaien uh, haar werk, haar documentaires. Een documentaire van Michiel van Erp over haar. En. Uh, ja, verder, het thema naakt is ook natuurlijk jezelf blootgeven. Dus hele kleine, kwetsbare films over mensen die moeilijke problemen hebben... en daarmee worstelen. Dus we trekken het thema naakt wel breder dan alleen maar de gebruikelijke tieten... die we allemaal associëren met de Nederlandse film. Nou, ook niks mis mee. Maar genoeg te zien op dit filmfestival, de 33e editie. Genoeg te zien van uh, documentaires over Robert M. tussen tot het uh, thema naakt. Uh, ik uh, ga je hartstikke bedanken, Robert Blokland En een ja, fijne en dag, dag vandaag, van, van, Het leuke is dat je ook, zeg maar, makers kan tegenkomen. Dat, dat is het leukste van het veertje. Hey. Iedereen kan er gewoon heen gaan... En daar kom je iets van hout tegen of Martin Kolhoven, dan kan je ze aanraken. En dat, dat vind ik zelf wel een hele leuke sfeer opleveren. Nou zeker. De moeite waard om te gaan dus hè? Absoluut, ja zeker. Robert Blakland, dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is weer ouderwets vechten in het Amerikaanse congres. Omdat het te veel moeite was om betalingen door dat congres te krijgen... werd die taak opgeschoven naar de Amerikaanse overheid. Ja, de laatste betalingstermijn van die overheid loopt bijna op zijn einde. En dat betekent dus dat de Amerikaanse overheid de rekeningen dan niet meer kan betalen. Hoewel de nood hoog is, lijkt een oplossing nog ver weg. Uh, Wouter Zantingen, onze correspondent in Washington. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is weer ouderwets gesteggel in het congres. Uh, wat is nou het precieze probleem? Ja, het is echt zo'n pijn op het moment, maar weinig mensen begrijpen het nog. Aan de ene kant is het uh, groot probleem dat uh, al afgelopen 4,5 jaar, sinds het aantreden van Obama, er geen budget is aangenomen. Normaal gesproken wordt er elk jaar een budget aangenomen. Maar ja, het lukt gewoon maar niet. Dus wat ze steeds doen is, dat komt er weer een nieuw bedje uit dat er voor de komende maanden weer geld mag worden uitgegeven. Uh, uh, dus dat is het ene probleem. De Republikeinen hebben dat gemerkt dat het wel handig is, want dan kunnen ze steeds, als er weer zoiets gebeurt, daar eisen aan stellen... Dus ja. hebben ze bedacht, nou dan gaan we de Obamacare aan hangen. Ze zeggen dan gaan alleen maar zo'n wet passeren als uh, ja, als jij uh, stopt met, het, uh, met Obamacare, we halen het geld voor Obamacare eruit. Ja, ja. Het andere probleem is het limit. Uh, dat betekent het Amerikaanse schuldenplafond uh, van de overheid, dat wordt uh, bereikt volgende maand. Uh, de, de, als dat gebeurt, dan, uh, uh, dan zijn er helemaal niet problemen hè, als, als zo'n budget niet wordt aangenomen, nou wat gebeurt gestopt gestopte overheid, op het niveau de minder essentiële taak van de overheid. Maar als we straks een debtlimiet raken, dan, dan wordt de VS in één keer bankroet, want dan kunnen ze de rekening meer betalen. Ja, maar zo, zo, uh, zou het niet als oplossing dan, Wouter, zijn dat je dat schuldenplafond uh, ja, gewoon omhoog knikt? Oh, absoluut. Dat zou een heel goed idee zijn. En dat zou ook heel makkelijk kunnen gebeuren. Maar goed, de die hebben gemerkt, van weet je, uh, we kunnen hier allemaal mooie uh, dingen aan hangen, uh, het, het is een partij geworden die nu zegt dat, dat we het niet zo erg vinden om ja, de hele Amerikaanse regering in gijzeling te nemen om maar uh, hun zin te krijgen. Ja, daar breng ik het er even tegen in. Je kan het plafond wel telkens blijven opschuiven, maar het probleem wordt alleen maar groter. Uh, ja, nou goed. Het schuldenplafond uh, is niet steeds een heel groot probleem. Uh, de schulden van de VF, die stijgen nog wel steeds, maar de, de, de stijging is enorm afgenomen. Het is het laagste uh, ...in de afgelopen, geloof ik, twintig uh, jaar zelfs die stijging. Uh, dus dat is niet eens meer het echte probleem. Maar het is vooral zo dat de, ja, de Republikeinen uh, heel erg bang zijn voor Obamacare... ...en dat ze dus alles proberen nu om dat tegen te gaan... ...en dat is nu dus een van de methodes. Ja, Wouter, uh, op het moment dat, uh, dat, dat we er nu niet allemaal uitkomen, dus dat, het, uh, dat, dat er geen oplossing komt, nu zijn het steeds noodverbandjes, die, die definitieve oplossing is er niet. Wat is dan het daadwerkelijke gevolg? Nou ja, er zijn twee gevolgen. Dus, het eerste wat gaat gebeuren is dat uh, de overheid uh, stopt met werken. Dat is het eerste wat, er, uh, wat de komende week gaat gebeuren als er geen akkoord is. Uh, ja, dan stoppen de uh, uh, niet-essentiële diensten... maar ook uh, gewoon betalingen aan soldaten... en aan federale uh, werkers. Uh, uh, uh, uh, maar als de, de VS echt bankroet uh, gaan... als ze hun schulden niet kunnen betalen... Uh, dan is ze een heel groot probleem. Dat zou gewoon een instorting zijn... Van, ja, eigenlijk wel van het hele financiële systeem in de wereld. Maar dat Zoals, is toch bijna niet voor, de, voor te stellen, Wouter? Ja, het is bijna niet voor te stellen. En dat is ook het vreemde hele, hele situatie. De Republikeinen hebben een hele verliezende hand. Uh, uh, maar die spelen ze heel hard. Het probleem met de Republikeinen is dat... ...de hele partij uh, uh, uh, van binnen aan uh, uh, eigenlijk wordt opgevreten door zichzelf. Ze zijn bezig met, uh, met elkaar allemaal aan het vervechten. Want uh, ik weet, ja, je weet nog wel, natuurlijk Sarah Palin een paar jaar geleden... Uh, dat, uh, ...dat werkte heel handig voor de republikeinen toen, dat populisme. Want die kregen ze opeens wat nieuwe stemmen binnen. Maar dat populisme heeft nou de hele partij overgenomen. En uh, ja, de rationele nu worden een beetje uitgedrukt. En al die populisten die roepen steeds maar van... Als je een compromis sluit, dan ben je een rhino, wordt dat hier genoemd. Dan ik je een name only. En dan, uh, dan, dan wordt er een primary voor jou gehouden. Dan wordt er een voorverkiezing voor jou gehouden. En dan proberen ze nog conservatievere personen in te zetten. Dus al die republikeinen die zijn allemaal doodsbang om te uh, gematigd over te komen. Dus die, die zitten zichzelf, uh, zichzelf nu heel erg sterk op te zetten. Uh, maar uiteindelijk, als het een beetje bij komt, dan moeten ze dat gaan toegeven. Ja, er moet een doorbraak komen. Uh, en het probleem is bekend. Waar gaan we de oplossing vinden? Uh, de, de oplossing gaan we vinden is dat de Republikeinen 100% gaan capituleren. Uh, Wa waar waarom? Eigenlijk mee zijn. Nou, omdat uh, de omdat Bener en de mensen die uh, aan de macht zijn... natuurlijk gewoon niet willen dat, dat, dat er enorme uh, economische schade gaat toekomen aan de VS. Om te weten dat dan de schuld daarvan aan de Republikeinen wordt gegeven... Maar ze weten ook dat ze verlies de hand spelen. En ze hebben natuurlijk die enorme populisten in de partij. Dus wat ze aan het doen zijn, dus voor de punten zijn ze een heel hoog spel aan het spelen. Maar dan echt vijf minuten voor de deadline, en dat was de afgelopen paar keren. Dan is het opeens, nog, dan teken je weer kort. En dan zeg je tegen achterban: Ja, sorry, we konden niet anders. We hebben eruit kunnen proberen te halen wat, ja. we, wat we konden doen. Ja, En dan wordt die achterban weer nog bozer. En dan wordt het de volgende keer weer nog scherper gestopt. Wat is het gevolg als Obama en de Democraten zullen capituleren? Is, is dat überhaupt mogelijk? Uh, er wordt gezegd dat, uh, dat mensen bang zijn dat Obama gaat capituleren. niet over het eerste deel van het budget, maar over het de, over de debt-limit. Ja. Omdat ja, dat zulke grote gevolgen zou kunnen hebben. Uh, maar Obama tot nu toe zegt steeds dat hij gewoon er niet meer over praat. De vorige keer heeft hij natuurlijk een grote fout gemaakt... door te gaan onderhandelen met de Republikeinen en ze wat toe te geven. En daardoor is eigenlijk het hele probleem ontstaan. En nu zegt hij dus steeds van, ik praat er niet over, jullie zoeken het maar uit. En uh, dat lijkt heel goed te werken, want het zijn vooral de Republikeinen... die elkaar aan het aanvallen zijn... We hebben het eigenlijk niet eens meer over de Democraten. We hebben het eigenlijk vooral over elkaar. Het lijkt dus een goede strategie voor Obama te zijn om zich even niet mee bezig te houden. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken: het gevecht tussen de Democraten en de Republikeinen. Uh, Wouter Zantingen in Washington, dank je wel voor je toelichting. Radio 1, Omroep WNL. Het programma is nu al wakker. Mary J. Blige hoorde u samen met uh, het nummer Family Affair. Gaan we naar uh, onze studiogast van vandaag, Rob Gozens. Welkom, want uh, we gaan het hebben over ruzie maken, over de miljoenennota en de rijksbegroting. Ofwel de algemene beschouwingen die voor de deur staan. Vandaag en morgen zal duidelijk worden in hoeverre het kabinet zijn plannen mag gaan uitvoeren het komende jaar. Rob, goeiemorgen. Goeiemorgen. Uh, Kopkoffie zit er al in. Uh, nee, ik, uh, ik de, uh, leef sinds drie weken uh, zonder koffie oh. en het bevalt me enorm goed. Ja, ja. Kon, vanmorgen ook? Uh, ook vanmorgen, ja. ja. <laughs> nou, dat lijkt me, dat lijkt me een aardige afkikklus. Uh, ja. Hoe, nou dan heb je, dan ben je dus ook nog caffeine vrij. Hoe heb je dan de afgelopen weken als parlementair verslaggever ervaren? Nou, het waren bijzondere weken, omdat er uh, natuurlijk een, een lastige uh, begroting aan zat te komen voor, uh, voor 2014. Mm -hmm. uh, we hadden een extra bezuinigingsopgave waarvan de uh, implicaties nog niet uh, duidelijk waren. Ja. Uh, oppositiepartijen die meededen in akkoorden zonder dat ze deelnamen aan het hele akkoord. Uh, sociale partners die het meededen aan akkoorden zonder dat ze verantwoordelijk waren verantwoordelijk zijn voor die voor die akkoorden dus het is het is een, een dolle bende geweest in, in Den Haag en die zal waarschijnlijk de, deze dag, vandaag en morgen alleen nog maar doller worden. Ja, ja, wat, wat viel je dan het meest op aan, aan Prinsjesdag? Uh, aan, aan Prinsjesdag uh, uh, viel mij vooral op dat, uh, dat, dat de troonrede zo, zo was gericht op het, uh, wat, wat er niet meer is. In plaats van wat er, wat er nog wel is. Dus de, de klassieke verzorgingsstaat ja. is ten einde. Uh, dat, dat vond ik opvallend. Dat, dat, dat, dat is flink even anders ten opzichte van de afgelopen jaren dan. Zeker. En, en ook omdat uh, juist de, de kritiek op de politiek vaak is... dat, uh, dat, dat ze dingen uh, afbreekt die, uh, die goed zijn. Uh, ja. Ik vind het dan gewaagd om als politiek er toch voor te kiezen... om uh, te benadrukken dat er, dat er dingen uh, niet meer zo zijn. Ja, ja. ja. ja. Nou, zometeen komen we, komen we nog bij jou terug. We gaan het hebben onder meer over de...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 Het hoge snelheidsspoor dat voor 7 miljard euro is aangelegd... is namelijk bedoeld om supersnelle treinen... met een snelheid van 300 kilometer per uur over de spoorbaan te kunnen jagen.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 Na 19 jaar krijgen we de eer om het vierdage, Vierdaagse Wereldkampioenschap in ons kikkerlandje te organiseren. Bij drie verschillende disciplines kunnen de honden en hun basis zich onderscheiden van de rest. Zo wordt er bij het onderdeel puinzoeken zogenaamde slachtoffers in een half ingestort gebouw verstopt. Aan de hond is dan de taak om deze zo goed mogelijk op te sporen. En daarnaast strijden de honden op het onderdeel speuren en het onderdeel vlakte revieren voor het goud. Hartstikke spannend. Negen Nederlandse honden houden de Hollandse eer hoger binnen het 126 hondentellen.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 Vlakte rivieren in het bos eindigt er altijd wel een Nederlands team in de top 10. Rob, kunnen we jou straks uh, terugvinden bij het uh, NK? Of het NK, nee, het sorry. WK het WK Reddingshonden. Het lijkt me machtig interessant. <laughs> Vlakte ah, het... rivieren is trouwens, ik heb dat even uitgezocht, dat is dat je een, een gebied uitkomt en uh, op, op zoek gaat naar drie tot zes mensen. Ah. Oké, okay, nou het WK Redding Zondag, mocht je niks te doen hebben deze week. Nou, ruzie maken over de miljoenennota en de rijksbegroting. Ofwel de algemene beschouwingen. Vandaag en morgen zal duidelijk worden in hoeverre het kabinet zijn plannen mag gaan uitvoeren het komende jaar. Ja, en vooral het sociaal akkoord ligt onder vuur en lijkt zelfs op losse groeven groe te gaan staan. Uh, dit uur zit bij ons uh, Rob Goosens, parlementair verslaggever. Uh, Rob, laten we even bij het begin beginnen. Dat sociaal akkoord, wat hield dat nou precies ook alweer in? Nou, het uh, Sociaal Akkoord houdt uh, houd op hoofdlijnen in. En dat uh, de dat, dat positie van uh, werknemers uh, uh, tot op grote hoogte beschermd wordt. Uh, in ruil voor onder andere het uh, versoepelen van het, uh, van het ja, van, Met name van de WW. Dus de ja. uh, tijd dat je een uitkering ontvangt uh, nadat je werkloos bent geraakt. Uh, dat is altijd uh, lastig geweest voor de vakbonden. En uh, daarvan, uh, daar, daar heeft de vakbond eindelijk van gezegd: van, nou, ook akkoord, we, gaan, uh, uh, we, we vinden het goed dat dat wordt versoepeld ja. als, uh, in ruil voor, voor verdere bescherming van de werknemer. Ja, en nu staat, die, staat het hele akkoord dus op losse schroeven. Uh, VVVD-voorzitters, die zei al dat uh, het sociaal akkoord niet heilig is. Uh, met andere woorden, we kunnen eigenlijk weer opnieuw beginnen. Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, en dat zit er met, met name in dat er uh, niet, uh, niet één akkoord is gesloten. Er zijn een heleboel akkoorden gesloten. Uh, er ligt wat overlap op die akkoorden... voor wat betreft de deelnemers en de, uh, en de belangen die daarin spelen. En dat betekent dat als je in één akkoord gaat schuiven... dat daarmee automatisch ook weer een ander akkoord... Uh, uh, aangepast zou moeten gaan worden. Ja. Wat ook weer een, een, een vervolgdomino-effect heeft op, uh, op andere akkoorden. op maar... Het moment dat je één akkoord... Van één akkoord zegt van dit is niet meer heilig. Dan betekent dat eigenlijk dat alle akkoorden niet meer heilig zijn. Maar het komt er dus eigenlijk gewoon op neer. Hetgeen wat we de afgelopen tijd hebben gedaan in politiek Den Haag. slaat eigenlijk helemaal nergens op nu. Je zou het zo kunnen stellen inderdaad. Want ze hebben geprobeerd om het regeerakkoord te verstevigen. Door akkoorden te sluiten met partners. Die ervoor zouden kunnen zorgen dat alle voorstellen ongeschonden door de Eerste Kamer komen. En eigenlijk blijkt nu... Dat het re re re regeerakkoord niet sterker is geworden van deze akkoorden, maar juist zwakker. Ja. In hoeverre hebben deze de zomerflirts. Want dat is een begrip dat je de afgelopen weken vaak ja. voorbij hoorde komen. In hoeverre hebben die een rol gespeeld? Nou, die hebben voor de akkoorden zelf niet, niet echt een rol gespeeld. Die hebben wel uh, laten zien waar de politiek er, uh, hoe de politiek er op dit moment voor staat. En uh, de zomerflirt met, het, uh, met D66 is echt mislukt. Uh, CDA is maar heel, uh, heel even meegesproken. Uh, maar D66 had er eigenlijk bij gemoeten. Uh, D66 zelf had niet heel erg veel zin. Uh, de PvdA had daar helemaal geen zin in zelfs. En uh, ja, uiteindelijk uh, is, is dat toch een beetje een pijnlijke toestand uh, geworden. Waardoor we eigenlijk nu al weten dat het uh, het komend half jaar voor het kabinet heel erg moeilijk gaat worden om alle partijen uh, bij de les te houden. En zeker dus ook de oppositiepartijen. Staan de verhoudingen binnen dit kabinet op scherp? Uh, nee, binnen het kabinet zijn de verhoudingen goed. Het enige wat de verhouding nog uh, kan, kan bemoeilijken... is dat uh, de VVD openstaat voor de toetreding van nieuwe partijen. Terwijl de PvdA daar echt grote moeite mee heeft. En uh, mocht het in de Eerste Kamer op enig moment stuk lopen... of mochten er ak akkoorden zijn die komen te vervallen... wat natuurlijk zeer realistisch is... Uh, dan zal uh, de VVD toch bij de PvdA gaan aankloppen... van jongens, uh, uh, dit, dit zagen wij aankomen. Waarom hebben jullie niets, uh, niets gedaan? Cruciaal punt dus, uh, wat er in de Eerste Kamer gaat gebeuren... dat, dat is uiteindelijk wel, wel de grote speelbal op dit moment... Van, uh, van zowel de coalitie als van de oppositie. Ja, daar komt eigenlijk wel op neer. Uh, zowel VVD als PvdA als de Eerste Kamer zelf... heeft uh, gigantisch onderschat wat het effect zou kunnen zijn... van uh, het gebrek aan een meerderheid in ja. de Eerste Kamer. Uh, is daar ook verkeerd over voorgelegd door de voorzitter van de Eerste Kamer... tijdens de onderhandelingen. Die heeft gezegd, nee, dit is geen Enkel probleem, Maar de voorzitter zelf is van VVD-huizen. Hij mm. is, is daar misschien ook iets, iets te, te, te, te triomfantelijk in geweest. Ja. En uh, nee, het effect is dat het kabinet het uh, nog, nog heel erg lastig zou gaan krijgen. Ja, en daarom gaan, gaan, gaan, gaan, we het, gaan we het straks ook hebben over de tegenbegrotingen. Want uh, die moeten ja een, een verschil gaan maken misschien straks wel. We hebben het er straks over met uh, Rob Gozens. De Vuelta e, a. España. sorry voor de uitspraak, ligt <laughs> net achter <laughs> ons... en het nieuwe belangrijke wielerevenement is alweer begonnen... En niet de minste, het wereldkampioenschap in Italië. De ploegentijdritten, de junioren en de vrouwen zijn al geweest met verschillende disciplines. En vandaag staat de tijdrit voor de mannen op het programma. We blikken vooruit met Martijn Sargentini van Wielerblog, het is koers.nl. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen. Ja, goed nieuws. Ellen van Dijk, weer een uh, wereldkampioen erbij. Absoluut. Ja. Dat was alweer heel lang geleden dat uh, die titel uh, in Nederland handen was. Maar dat uh, was een ontzettend mooie prestatie. Ja, help me even. Wat was de laatste? Dat was Leontien. Leontien van Moorsel. Die, uh, die won hem. Uh, dat was uh, ook in Italië. Ja. En die heeft nu dus een uh, opvolger Heilige grond? Ja. Ja, heel veel mensen denken altijd dat, dat Marianne Vos... Nou ja, die wint natuurlijk altijd alles. Dus die zal wel die hebben gewonnen. Maar dat, dat is dus niet zo... Uh, Um, Ellen van Dijk is echt een specialist, zoals uh, tijdrit titels meestal naar de specialisten gaan. Ja. Dus uh, hartstikke knap. Ja, eventjes, uh, eventjes resumeren voor de mensen die het misschien hebben gemist gisteren. Ellen van Dijk die, uh, won bij de ploegentijdrit al goud, maar is nu ook uh, individueel tijdritkampioen geworden. Uh, dus hebben we nieuwe kampioenen erbij. Uh, vandaag uh, de mannen, uh, mannentijdrit. Uh, wordt het eigenlijk spannend? Ik denk dat het heel spannend wordt. Nou, er zijn uh, drie topfavorieten die echt een klasse beter zijn dan de rest. Uh, Fabian Cancellara, Tony Martin en uh, Bradley Wiggins. Ja. En, en uh, nou, Die hebben alle drie laten zien in de afgelopen jaren dat ze gewoon snoeihard kunnen tijdrijden. Hm. En uh, dat is wel leuk, want volgens mij zijn ze alle drie ook echt wel in, in vorm en gemotiveerd. Dus dat wordt, dat wordt echt een, een, een titanenstrijd en een, een BK zoals we die de afgelopen jaren denk ik niet hebben gezien. Ja, ja, ja. En, en, en qua Nederlanders? Qua Nederlanders doen uh, Nicky Terpstra en Liewe Westra mee. Dat zijn uh, op zich hele goede tijdrijders. Maar ik denk toch dat in dit veld met die absolute top. Dat zij met uh, nou een top 10 plek zouden ze al heel tevreden mogen zijn. Want ik denk dat het uh, toch wel heel wat uh, sneller zullen zijn. Ja, ja, Wat je vaak ziet, tenminste wat ik, wat ik gisteren uh, opmerkte bij, bij Ellen van Dijk. Is dat er een, een paar nationaliteiten meededen aan dat aan tijdrit uh, gebeuren. Uh, ik, had, ik wist helemaal niet dat die op een fiets konden zitten. Is dat ook bij de mannen zo? Ja, dat is ook bij de mannen zo. Als je de, de startlijst bekijkt. He, er wordt straks om kwart over één wordt er gestart met een renner uit Oeganda. Uh, vervolgens uh, Paraguay, Syrië, Ecuador. Kijk. Dat zijn uh, uh, landen van uh, nou ja, andere continenten die toch wat, wat, uh, wat minder hard gaan. Maar goed, het is een wereldkampioenschap en dat, is, uh, dat staat dus open voor, uh, voor alle continenten. En dat maakt het, vind ik zelf, ook wel heel mooi. Ja. Um, en het zal niet voor de eerste keer zijn dat er toch een, een, een verrassende naam is... die op de hot seat plaats mag nemen. Hè? Dus de, de, de, de stoel voor degene die op dat moment de snelste tijd neerzet. Ja. Uh, even kort, uh, we hebben het, het parcours in, in Toscane. Uh, we hebben drie kanshebbers, Tony Martin, Fabian Cancellara en Wiggins. Uh, wie maakt dan de grootste kans? Ik zou op dit moment zeggen, Tony Martin, maar ik ga er geen geld op inzetten. <lacht> oh, dat adviseer je ons, geen geld inzetten op dit moment? Uh, <lacht> nee, ik, ik, ik zou het niet doen. Het is een pannenkoekplat uh, parcours. Er zit helemaal aan het begin een klein beultje, maar het is recht. Uh, het is uh, schijnbaar heel snel. Een, een nieuwe toplaag met asfalt hebben we de Italianen neergelegd. Ja. En het is erg vlak en erg lang. Dus ja, het zal echt voor degene zijn die, uh, die de beste vorm laat zien. 55,5 kilometer doordouwen. Dat uh, moeten de, de, ja, de drie grote kansen hebben. Tony Martin, Fabian Cancelare en uh, Bradley Wiggins uh, dan maar vooral gaan doen. Uh, Martijn Sargentini van hetescoers.nl. Bedankt voor deze voorbeschouwing. Graag gedaan. Nou, de afgelopen uur heeft Vera Simons, onze actualiteitenredacteur... alle schermen, alle nieuwsbronnen in de gaten gehouden. En yes. daarom komt zij met het laatste nieuws. Het Nieuwsminuutje. Een casino in het centrum van Tilburg is vannacht rond half twee overvallen. Daarbij heeft de verdachte een onbekend geldbedrag buitgemaakt... en is vervolgens te voet gevlucht. Verslaggever Koen Wijn was ter plaatse en sprak een ooggetuige. Hij trekte een pistool. Hij ja, wou gewoon alle geld hebben. Ja, ik stond uh, twee mensen naast. Ja. Maar ik moest wel toekijken. Ja, die had een pistool in zijn hand. Ik kon niet op hem springen. Nee, echt niet. Beter gewoon uh, geld geven en wegwezen. Europa heeft een akkoord bereikt over de hervorming van het landbouwbeleid vanaf volgend jaar. In de tekst worden de politieke afspraken vastgelegd die in juni zijn gemaakt. Destijds kwamen de Europese ministers van Landbouw en het parlement grotendeels overeen, maar over een aantal punten bestond nog onduidelijkheid. Die zijn nu opgehelderd, net op tijd voor de stemming van 30 september. En paparazzi die minderjarige kinderen van beroemdheden lastigvallen, kunnen in Californië voortaan rekenen op zwaardere straffen. De gouverneur bekrachtigde een, bet, een wet die het verboden maakt om kinderen te fotograferen zonder toestemming. Overtreders kunnen in de Amerikaanse staat een gevangenisstraf van maximaal één jaar tegemoet zien en een geldboete tot 10.000 dollar krijgen opgelegd. En de Japanse beurs Nikkei die klimt, die klimt weer een beetje op, maar staat nog steeds in de min en wel met 0,4 procent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 De temperatuur ligt iets boven normaal met een graad of 20. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Stijn van Antwerpen voor het weer. En dankjewel Vera Simons uh, voor deze laatste nieuwsupdate van deze nacht. Jersey! Op deze vroege woensdagochtend hier bij Nu Al Wakker op Radio 1 hoorde je Outfield met Your Love. Ruzie maken over de miljoenennota en de rijksbegroting. De algemene beschouwingen zijn weer begonnen. De tango tussen coalitie en kabinet. Vandaag en morgen zal duidelijk worden in hoeverre het kabinet zijn plannen mag gaan uitvoeren uh, het komende jaar. Ja, CDA, D66 en ChristenUnie presenteerden de afgelopen dagen een tegenbegroting. Uh, en ja, die kan nog wel eens interessant worden. parlementaire verslaggever Rob Goosjes, die het hele uur bij ons in de studio zit. Uh, jij, heb jij die, die, die tegenbegrotingen doorgenomen? Uh, ja, op, op, op hoofdlijn inderdaad. Oké. Okay. Ja. Wat, wat, uh, wat kunnen we daaruit uit, uit opmaken uit die tegenbegroting? Nou, we kunnen er in de eerste plaats uit opmaken dat uh, de oppositiepartijen er niet van houden om met uh, gegevens uh, rekening te houden. Met, met factoren waar ze eigenlijk niks meer aan kunnen doen. Uh, want uh, in alle, alle tegenbegrotingen zitten, uh, zitten, zitten maatregelen die heel zwaar indruisen tegen bijvoorbeeld het Sociaal Akkoord. Uh, D66, uh, opvallend genoeg, wil zichzelfs niet houden aan de, aan de afspraken die er met Brussel zijn gemaakt over ons begrotingsbeleid. Dus uh, wat dat betreft uh, uh, waren het uh, drie bijzondere tegenbegrotingen. Ja, uh, het CDA, uh, laten, laten we hier eerst uh, uithalen. Die, uh, ja, die heeft een, een best belangrijke positie op dit moment. Uh, vanwege de positie in de Eerste Kamer. Zeker, ja. Uh, uh, zal hun tegenbegroting dan, uh, dan daardoor meer invloed hebben? Uh, nee, ik verwacht dat uh, geen van de tegenbegrotingen echt invloed zal hebben. Dat heeft er met name mee te maken dat, uh, dat, dat ze er gewoon te laat mee zijn. Uh, ik weet niet of, of jullie dat uh, toevallig volgen of de luisteraar dat, uh, dat heeft meegekregen. Maar de Kamer vergadert elk jaar in de, uh, op de laatste vergaderdag voor de zomer... tot diep in de nacht. Omdat er allemaal voorstellen uh, nog gauw voor het zomerreces doorheen moeten. Uh -huh. Dat heeft te maken met het feit dat dat echt het allerlaatste moment is... dat er grote dingen veranderd kunnen worden aan de begroting voor het jaar erop. Nou, dat, uh, dat ze dus in juli al... Uh, 5 juli was dat dit jaar... Uh, al zo lang hebben vergaderd... betekent dus dat we niet nu nog... alle grote dingen kunnen gaan veranderen... die D66, christenen en CDA voorstaan. Uh, en dat het dus eigenlijk... Uh, vooral een toneelstukje is. Ja Rob, nu zeg je eigenlijk... die, die tegenbegroting dat is eigenlijk grotendeels onzin... want het kan helemaal niet meer zo drastisch veranderd worden. Ja. Staan er wel punten in... waar ze toch nog punten mee kunnen gaan scoren? Nou ja... Uh, het, het, uh, ze kunnen daarmee scoren in die zin dat het wel een, een richting geeft... van waar de oppositiepartijen het kabinet in tegemoet zouden willen komen. Een publieke komen. opinie. Uh, pu een publieke opinie ook absoluut. En, uh, en wat daarin opvalt, alle drie de partijen... die willen op sociale zekerheid toch het, uh, het een en ander nog gaan weghalen. Dus to door toch nog weer de WW-duur uh, extra te verkorten... door het ontslagrecht te versoepelen. Uh, CDA wil zelfs banen snijden in de, in de zorg en het, uh, en het onderwijs. Dat gevoelige Punten zijn voor de vakbonden die meedoen in het, uh, in het Sociaal Akkoord. Dus het, het, uh, wat, uh, wat, wat we eigenlijk zouden kunnen concluderen, is dat de oppositiepartijen zeggen vanuit het sociaal akkoord. Jongens, sorry, maar uh, dat hadden jullie toch echt een stuk beter moeten uitonderhandelen. Ja, maar, maar is, is. Er kan op een gegeven moment, zou er een punt kunnen ontstaan... dat toch een van die tegenbegrotingen uh, ja, de, de bovenhand gaat, uh, gaat, gaat voeren? Is het, is het mogelijk dat de coalitie straks echt concessies moet gaan doen? Weer? Uh, ja, uh, maar dat zou in dit geval alleen op hele kleine punten uh, moeten gaan zijn. Okay. Het is echt te laat om nog grote wetswijzigingen door te voeren. Uh, dus, nee, we hebben net Magda Bernsen gehoord die graag uh, de wiet zou willen legaliseren. D66 moet daar drie, uh, 300 miljoen euro... Euro mee ophalen. Maar dat is een voorstel dat ze er echt niet meer uh, tijdig doorheen krijgt. Dus het zou ja. invloed kunnen hebben op de begroting van 2015. Dus wat dat betreft zou je ook kunnen zeggen vandaag en morgen wordt eigenlijk het, het parlementaire seizoen 2014 alvast geopend in plaats van 2013. Nou, ze zijn lekker op tijd dan. Uh, en in dat opzicht zijn ze zeker op tijd. Alleen ik vind het uh, toch een beetje teleurstellend dat ze ons de indruk geven en ook de kiezer de indruk geven dat er nu nog grote uh, wijzigingen kunnen plaatsvinden voorkomen. Ja, want dat is best interessant wat er nu gebeurt. Hé. Je ziet de peilingen veranderen naarmate dit soort ideeën naar buiten komen. En wat mij dan heel erg opvalt is de PVV die stijgt. En ja. het CDA die blijft toch een beetje in die onderste regioen hangen vooralsnog. Ja, Waar ja. ligt dat aan? Nou, het CDA heeft niet, uh, niet de gunfactor en uh, kan die ook niet krijgen. CDA is altijd een, traditione, uh, is een traditionele regeringspartij. Heeft het erg lastig met zijn, uh, met zijn oppositierol. En uh, de kiezer heeft het lastig met de toon die het CDA op dit moment aan. Uh, Slaat. te zeer belust op macht? Uh, nee, ik denk dat het, uh, nee, ik denk dat dat de kiezer het juist zou waarderen als het CDA zijn vanzelfsprekendheid meer tentoon zou spreiden, minder uh, paniekerig zou doen over, over de uh, iets marginalere positie die ze op dit moment inneemt. Want is het eigenlijk een beetje wat ze nu spelen paniekvoetbal gewoon? Ja, ja. Want ze hebben natuurlijk eigenlijk een unieke positie, want ze ja, ze moeten in het spel betrokken worden. Ja, CDA is de enige partij die in zijn eentje uh, de coalitie aan een meerderheid kan helpen in de Eerste Kamer. Uh, dat, dat geeft een unieke positie uh, in, in de politiek. Uh, alleen, uh, ze, ze zijn het niet gewend om uh, oppositie te voeren. Ze zijn het niet gewend om zich terug te moeten knokken. En uh, dat, dat merken we aan ja. alle kanten dat ze het ja. daar lastig mee hebben. Ik kan niet zingen, ik mis de X-factor, CDA mist de Gun-factor. Daar komt het eigenlijk een beetje... Een beetje Zeker, <laughs> uh, resumeer het op neer. Uh, Rob Gozers, we gaan het uh, later dit u nog even met jou over hebben... over de situatie in de Eerste Kamer. Want uh, ja, dat is natuurlijk wel een, een heikel punt... die strijd tussen de Eerste en de Tweede Kamer wat betreft de coalitie. En hoe gaat Mark Rutte die algemene beschouwingen doorkomen? Ja, en over de gunfactor gesproken, Nederlandse jongeren die willen aan een baan komen. En die Nederlandse jongeren die zijn somber over hun toekomstperspectief. 70% verwacht dat het moeilijk wordt of dat het zelfs helemaal niet lukt om een baan te vinden na het afstuderen. Zo is de Nederlandse jeugd net zo zwartgallig als in Spanje of Italië. Ja, en dat terwijl de Nederlandse jeugdwerkloosheid in vergelijking met andere Europese landen nog redelijk meevalt. We spreken met maatschappelijk ondernemer Pieter Molijn van Molijn Professionals. Uh, meneer Molijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 70% van de jongeren verwacht grote problemen. Is het dan echt zo slecht gesteld met onze uh, jongere generatie? Nou, ik denk dat het wel meevalt. Uh, het is alleen nog niet makkelijk voor jongeren op dit moment. Nou, waar ligt dat nou aan? Nou, er is natuurlijk gewoon te weinig werk. En als je dan geen werkervaring hebt, is het heel moeilijk om dat wel te krijgen. Ja. Veel bedrijven kunnen toch makkelijker kiezen voor iemand met wel werkervaring. Mm -hmm. Maar een jonge kracht is vaak toch wel weer wat goedkoper. Ja, dat is het grote voordeel wat ze inderdaad hebben. Ze zijn goedkoop qua pensioen en qua salaris. Um, maar ja, als, als er geen werk is, ja, nogmaals, dan is dat gewoon voor een jongere heel erg lastig om daartussen te komen. Want er zijn op dit moment ook mensen met werkervaring die het wel doen, uh, hetzelfde werk, ook voor datzelfde geld. Als zo'n jongere dat wil doen. Is, zitten we in Nederland niet een beetje in een status quo verwikkeld? Mm, nou, nee, dat denk ik nou ook weer niet. Nee, want je zou kunnen zeggen van... Hè, de keuze om een, bijvoorbeeld om een stage te gaan doen... onbetaald, niet voor school... dat is toch een moeilijke keuze. Daar moet je wel even goed over nadenken voordat je daartoe besluit. Ja, vanuit het idee dat je werkervaring nodig hebt om aan de slag te kunnen... is zo'n ervaringsstage natuurlijk een hartstikke goed initiatief om te doen. Ja. Het enige wat een jongere niet heeft... Uh, geld. Ten opzichte van Ja, maar geld is op korte termijn heel interessant. Maar als je het hebt over een loopbaan, die toch in het algemeen 30, 40 jaar duurt... Uh, moet je toch echt even verder kijken dan alleen korte termijn geld. Ja, nou, feit blijft. Uh, we zijn uh, met honderdduizenden tegelijk op zoek naar een baan... Uh, dan moet je op de een of andere manier toch zien op te vallen als jongere. Hoe doe je dat? Nou, om, om op te vallen is het vooral belangrijk om bezig te blijven. Hè. Laat zien dat je jezelf ontwikkelt, dat je sleutelt aan die ervaring. Doe iets met een ervaringsstage, mm -hmm. bijvoorbeeld via een startersbeurs. Ik vind het een mooi initiatief waar ze in Tilburg mee zijn begonnen. Um, er is een samenwerkingsverband tussen een, tussen een gemeente en, uh, en het UWV, als ik me niet vergis. Om, om mensen heel gemakkelijk aan, aan werkervaring te laten komen. En, en onderscheid je ook zeg maar, op, op internet. Hè. Uh, ga blog schrijven. Laat zien dat je bezig bent en dat je positief blijft. Ook al heb je het moeilijk. Want dan val je op een positieve manier op. Ja, ja maar het kan natuurlijk ook averechts werken met, met, met, met social media als Facebook, Twitter. Uh, je legt je, je halve privéleven op straat. Merk je daar uh, nog, nog, wat, uh, nog wat zaken aan wat, wat het voor jongeren moeilijker maakt? Ja, voornamelijk Facebook maakt het lastiger. Heel veel jongeren zijn zich niet bewust van het feit dat een werkgever ook beschikt over internet, Google en misschien ook wel Facebook. En dat ze daar gewoon gaan kijken wat doet iemand vooral aan hobby's en in het weekend. Ja, als je daar allemaal grote feesten ziet met een hoop alcohol, tot diep in de nacht. Nou, dan, dan kijkt een werkgever gewoon even rustig verder. Want hij kan nu makkelijk kiezen. Ja. Dus hou daar rekening mee. En die, die oldschool uh, cv, is dat, uh, zijn daar nog bijzondere zaken aan? Want ik zie altijd hele verschillen. Ik zie hele korte, hele lange, hele uitgebreide. Wat is nou het beste? Nou, tot, kort vind ik altijd het best. Maar dat is meer iets persoonlijks. He, maar wat ik het beste vind, is altijd een cv... waarin duidelijk staat zeg maar, naar je persoonlijke gegevens... gewoon iets over jezelf. He, dus uh, persoonlijk... Je ambities die je wil verwezenlijken en over je profiel. Dus waar ben jij goed in? Is dat samenwerken? Is dat onderhandelen? Zet dat soort dingen erop en maak die ook iedere keer passend op zo'n vacature. Iedere functie bestaat uit verschillende taken. En voor iedere taak heb je competenties nodig om die goed uit te kunnen oefenen. En schrijf daar naartoe. Heel veel mensen die nu uh, andere mensen aannemen, bijvoorbeeld... kijken of naar een brief of naar een cv. Dus ook zonder sollicitatiebrief moet je uit het cv meteen kunnen pakken... oh, dat is voor die vacature die ik open heb staan. Dat is op dit moment heel belangrijk. Dus een aantal reservebrieven voor je cv zou helemaal geen kwaad kunnen? Geen reservebrieven. Maak iedere keer een nieuw cv... Hè? Met, met, met kleine veranderingen op een vacature. Maak het persoonlijk en schrijf er naartoe. Precies. Zet er ook gewoon een foto op en, en, en, en een link naar je LinkedIn-profiel. Dat, dat draagt gewoon bij aan je geloofwaardigheid. nou Volgens mij is de belangrijkste conclusie die we na dit gesprek mogen trekken. Durf vooruit te denken en doe dat vooral ook. Pieter Molijn van Molijn Professionals, dank je wel. Geen dank. En dan gaan we luisteren naar Abel Bait van Mumford Sands...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 We forgave Voor zes, als net uw uh, wekkeradio is gegaan, goedemorgen. U luistert naar de nu al wakker hier op radio 1 en nu hoorde Mumford en Sons en nu uh, hele serieuze zaken. Want uh, ruzie maken over de miljoenen nota aan het de Rijksbegroting ofwel de algemene beschouwingen, de tango tussen de coalitie en kabinet. Vandaag en morgen zal duidelijk worden in hoeverre het kabinet zijn plannen mag gaan uitvoeren. Het komende jaar, ja, het gegeven dat de coalitie in de eerste kamer geen meerderheid heeft, zal invloed hebben op de algemene beschouwingen. Uh, Rob Goosens is al het hele uur bij ons in de studio. Um, half oktober uh, zijn de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer. Maar uh, gaan, wat gaan we daar nu tussen de regels al van merken? Nou, we gaan merken dat, uh, dat, dat de Tweede Kamer toch wel zeker rekening moet houden... met, uh, met de politieke verhoudingen in de Eerste Kamer. Normaal gesproken uh, kun je de, de politieke beschouwing... in de Eerste en Tweede Kamer vrij goed los van elkaar zien... omdat de verhoudingen eigenlijk hetzelfde liggen. Dat is uh, deze keer niet zo. Uh, dat is overigens al eerder zo geweest uh, in het uh, eerste kabinet Rutte... Uh, waar, de, waar de partijen ook, uh, ook geen meerderheid hadden. Uh, ja. Wat we er nu van gaan merken... Is, is, is vooral heel veel slagen om de arm. Uh, omdat het kabinet gewoon niet, officieel in ieder geval niet kan beloven... dat uh, de plannen ja. ook door de Eerste Kamer gaan komen. Aanpappen eigenlijk. Uh, ja, ja. Wat, wat gaat dat voor Mark Rutte betekenen uh, deze komende dagen? Nou ja, Mark Rutte die staat voor het eerst in tijden weer eens... echt een flinke poos in de, in de Tweede Kamer. Uh, zal daar uh, onder vuur genomen worden door, uh, door alle oppositiepartijen. Waarschijnlijk ook nog zelfs wel door zijn eigen VVD... en coalitiepartner PvdA, omdat die toch ook willen laten zien... dat ze, dat ze nog leven. Uh, dus uh, ja, wat, we, wat we nu van Rutte moeten gaan zien is... Uh, wat, wat, wat vindt hij er zelf van? Wat denkt hij over, uh, over het komend jaar? En er is heel veel kritiek geweest... op. De, op de bezuinigingen. Met name dat, uh, dat er boekhoudkundige trucs uh, zijn gebruikt. Dat ze eigenlijk uitgaven alleen maar vooruit aan het schuiven zijn. Yes. Dat ze eenmalige maatregelen verlengd hebben... omdat ze gewoon niks nieuws konden verzinnen. Nou, daarop zal Rutte toch echt uh, met een antwoord moeten komen. Yes. En uh, ik, ik ga ervan uit dat zowel de oppositie... als de journalisten die daarbij uh, uh, zitten... Uh, niet met een half antwoord genoeg zullen nemen. Yes. Ja, aan, het, aan de telefoon hangt inmiddels ook uh, Chris Alberts... politieke journalist. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe denk jij dat deze politieke beschouwingen gaan verlopen? Nou, we hebben helemaal geen idee. Kijk, er is geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dat vind ik nogal belangrijk. Uh, hè? Ik bedoel, je kan natuurlijk ook gewoon de gok nemen dat je plannen toch door de Eerste Kamer komen. Maar die gok willen ze niet nemen. Nou, dat is op zich wel begrijpelijk. Dus ja, wat krijg je dan? Nou ja, uh, achter de schermen gebeurt heel veel. Daar worden, we niks, daar worden we natuurlijk niet over geïnformeerd. We hebben twee partijen in de Kamer zitten. In de eerste en in de tweede. Die heten CDA en D66. Die kunnen natuurlijk voor 95% gewoon instemmen met het beleid zoals het kabinet dat, uh, dat voorstelt. Dus ja, achter de schermen zal iets plaatsvinden. en Het zal waarschijnlijk of vroeg of laat, of dat deze week is of laat. Of over een half jaar komt er als een duveltje uit een doosje komt er een heel nieuw pakket. Net als dat uh, al tientallen keren, of na nou, tientallen keren is misschien overdreven, maar wel meerdere keren al gebeurd is. En ja, dan gaan nu weer wat maatregelen van tafel en dan worden de cijfertjes weer anders. Nou ja, inmiddels weet niemand meer precies wat ja. beleid is, hè? Ja, ja, ja, ja. Rob, kan jij je daarin vinden, eigenlijk wat de heer Albert zegt? Nee, er moet, er moet iets gaan gebeuren. Ik sluit niet uit dat, dat, dat, dat het uh, toch allemaal gaat stranden. Uh, maar uh, als, als de PvdA door de pomp gaat... dan is de eerste optie inderdaad dat er partners gezocht gaan worden. En dat die ook beloond zullen gaan worden met, met, met, met uh, nou ja, douceurtjes. Ja, nu ben ik even zwart als ik ben. Schets ik een hele nare situatie. Het gaat helemaal mis. Het, het mislukt die kant. We gaan opnieuw naar de stembus. Hoe groot is die kans? Uh, wat, uh, wat mij betreft is die kans niet heel erg groot... omdat alle partijen toch uh, verkiezingen niet, uh, niet als, uh, als de eerste optie beschouwen. Uh, uh, de partijen die dat toe doen, die hebben het op dit moment uh, lastig in de, in de peilingen. Uh, die spelen altijd mee. Ik denk dat ze uh, eerst echt alles in Den Haag zullen gaan proberen... Uh, voordat ze uh, naar, de, naar de kiezer zullen gaan. Kunt u zich daarin vinden met Chris Alberts? Nou ja, kijk, dat hangt er natuurlijk, natuurlijk vanaf. af. Kijk, ik denk dat iedereen, die, uh, ik denk dat het op zich wel klopt... dat. Niet... ...niemand echt heel erg veel zin heeft in verkiezingen... ...om heel veel verschillende redenen... ...maar vooral omdat de peilingen heel erg slecht zijn. Maar ja, aan de andere kant... ...kijk, het hangt er gewoon vanaf of Tweede Kamerleden... ...ministers, et cetera, allemaal hun gemak weten te houden. Want als de spanningen te groot worden... ...dat hebben we natuurlijk iedere keer gezien... Eh, ...ja, dat gebeurt toch. Want ik bedoel, kijk, bij Rutte 1... ...had het CDA natuurlijk ook geen zin in nieuwe verkiezingen... ...en die verkiezingen ja. kwamen er ook. Dus dat hangt er allemaal... ...het hangt er toch allemaal maar net van af, zou ik zeggen. En eh, kijk, het kabinetsbeleid is toch tamelijk er van elastiek, zou je kunnen zeggen. He? Ik bedoel, het ene akkoord is nog niet gesloten, het andere akkoord uh, pakt het alweer er helemaal anders aan. Nou ja, ik bedoel, zolang men uh, die elastieke houding uh, prima vindt, ja, zolang zullen er geen verkiezingen komen, dat maakt sowieso niet uit wat voor, uh, wat voor beleid je voert. Als u nou kijkt naar uh, een uh, situatie waarin het dus uh, wel gaat lukken, op welke partij kan dit kabinet dan het meest gaan rekenen? Nou ja, kijk, D66 heel graag, uh, wil heel graag uh, hervormen, hè, zeggen ze. Dus ja, je zou kunnen zeggen als D66 een hervorming binnenhaalt... en dat op zijn uh, konto kan schrijven. Nou ja, dan zal D66 wel mee willen doen. Ik bedoel, dat hebben ze bij het Lentakkoord ook gedaan. Ik bedoel, bij het CDA, je kunt je toch niet voorstellen... dat het CDA echt helemaal niet mee wil werken... als er iets voorgesteld wordt wat in de richting van het CDA gaat. Kijk, het grote probleem is natuurlijk bij al deze maatregelen. Die partijen liggen allemaal hartstikke dicht bij elkaar. Het is totaal onduidelijk hoe dat, of dat beleid nou echt heel erg anders wordt als je D66 of CDA erbij krijgt. Ik bedoel alleen het enige wat je zou kunnen zeggen is dat D66 erg zit op de lange termijn. Geloof ik, of tenminste dat willen ze ons in ieder geval laten geloven. Ja en dat zijn de enige partijen, want ja al die andere partijen die kijken wel uit. Rob, CDA, D66, wat denk jij? Nou, ik denk uh, dat het niet zoveel uitmaakt dat de partijen dicht bij elkaar liggen. Wat op dit moment het belangrijkste is, uh, is, uh, is hoe de politieke verhoudingen liggen. En uh, ergens is dat zorgwekkend, want je zou zeggen het landsbelang gaat voor. Maar op dit moment gaat voor D66 voor dat het eigenlijk uh, geschoffeerd is... door niet in eerste instantie al bij het kabinet te zijn betrokken. Het is een partij die er enorm bij past. Ze hebben natuurlijk het paarse kabinet met z'n drie al eerder uh, uh, gevormd. En uh, voor, uh, voor het CDA geldt, die partij heeft het gewoon ontstaat. Ontzettend lastig met zijn, met zijn rol als kleinere partij. Uh, probeert zichzelf opnieuw uit te vinden. Wil daarom eigenlijk gewoon niet uh, met handen en, aan handen en voeten gebonden zijn. En dat heeft niet zoveel te maken met of, of ze nou uh, het 100% of 99% of 91% eens zijn met het beleid. Chris Albers, ik hoor u zeggen, dat weet ik niet. Nou ja, we weten helemaal niet of D66 is geschoffeerd. Ik bedoel, het is de typische journalistiek die we steeds meer zien... dat namelijk alleen nog maar gaat over hoe onderlinge verhoudingen van politici zijn. Dan moeten we maar, maar hopen dat de verhalen die we uit de wandelgangen in Den Haag horen... Dat dat allemaal, dat dat allemaal juist is. Het gaat er natuurlijk in essentie juist wel om... dat men het in oh, 90% van de gevallen met elkaar eens is. Ik bedoel, we kunnen uiteindelijk kijken... welke partijen doen hier niet toe? Nou, SP, P uh, PVV, uh, 50+. Plus, want die vinden allerlei dingen over pensioenen bijvoorbeeld... die nou ja, voor zover ik pensioenen begrijp... niet kunnen. Dus die je niet mee. Dan hou je een groep partijen over. Daar zou je GroenLinks af en toe nog tussen kunnen rekenen. Maar goed, GroenLinks heeft het natuurlijk... in ieder geval electoraal heel erg moeilijk. En dat is bij het CDA denk ik ook zo. Dus daar, hebben, dus daar zijn wel problemen. Maar kijk, als D66... iets kan bereiken en D66 denkt... ik kan voor mijn achterban dit binnenhalen... en ik kan daar verkiezingen mee winnen... omdat mijn achterban dit soort dingen... altijd al wilde. Ik weet niet of dat zo is. vraag ik mij af. Maar als D66... Dat denkt, dan maakt natuurlijk de onderlinge verhouding met het kabinet helemaal niet uit. Dan haal je dat gewoon binnen. Dat is wel eens bij het Lenteakkoord ook zo. Bij het Lenteakkoord, D66, dat kan natuurlijk ook wel heel boos kunnen zijn dat de PVV in de ja. coalitie aan de coalitie meedeed, maar het heeft D66 ja. er niet van weerhouden daar allerlei dingen voor te stellen en te proberen dat door te drukken. Ja, meneer, uh, Chris Albert, zitten wij nou eigenlijk dan niet naar een ontzettende poppenkast te kijken nu? Ja, we zitten naar een poppenkast te kijken. Ik zou zeggen, negeer deze. Uh, negeer het ook gewoon de komende dagen. Um, dat, ja, ik zou zeggen, kijk wat eruit komt. En we horen uiteindelijk wel... Kijk, die crisis kan natuurlijk voor een deel... Kan niet door de politiek opgelost worden. Ik bedoel, voor een deel moet is het gewoon ook iets wat uitgezeten moet worden. Voor een deel moeten mensen gewoon harder gaan werken. Ja. Die, al die hypotheken zullen, ook als Mark Rutte heel veel visie krijgt... gewoon onder water blijven staan. Dus we moeten ook het belang van deze, van deze hele podcast niet al te zeer overdrijven, Gaat nee. het, nee. het percentage bij, ja. presentatie eraf. Ja, um, we, laten we eens kijken wat er, wat er over drie dagen van, wat er van over is. Nou, dan uh, kunnen we eigenlijk concluderen dat we de laatste tien minuten van dit gesprek uh, het over een poppenkast hebben gehad uh, hier op Radio 1 bij Nu al Wakker. Ja, dat was toch heel aangenaam. <laughs> ja, ik vond het een heel aangenaam gesprek ook. Chris Alberts, uh, politiek journalist, uh, fijne dag nog. <lacht> Ja, ja, en uh, daarbij uh, zijn we set, uh, nu al wakker er al bijna op. Uh, Rob Gozes, zit je de hele dag dan uh, in Den Haag... of zit je voor de tv de hele dag? Nou, het wordt de eerste keer in vier uh, versies uh, van, de, uh, van de Algemene Beschouwingen... dat ik niet in Den Haag ben. Ik heb mm -hmm. het inmiddels in drie verschillende rollen ja. uh, meegemaakt. Dit wordt de eerste keer dat ik uh, voor de televisie zit uh, de ja. hele dag. Ja, ja. dankjewel Rob Gozes, voor je komst naar de studio. Op weg naar uh, Den Haag of naar je televisie kan je van alles doen. Zometeen bijvoorbeeld op deze zender, het NOS Radio... Een journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En straks op, om zeven uur zijn op Nederland één onze collega's van vandaag de dag weer te zien. Met onder meer het WK Tijdrijden, het Nederlands Filmfestival gaan ze het over hebben en een ruzie in het Amerikaanse congres. Ja, maar uh, ja, eerst dus het Radio 1 Journaal. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.